Kloosterspreken. Nou, kan het anders dat u overal hetzelfde ruikt? Oh, vooral, oh, ik wist niet dat meneer zoveel kloosters frequenteerde. Als je er in één geweest zijt, herkent je het uw hele leven gedoe. Uh -huh. Zo'n uh, mengeling van zure melk, bruine zeep en boenwas. Uh -huh. De samenstelling is een goed bewaard geheim, als je het mij vraagt. Beter nog dan dat van Coca-Cola. Pieter. Daar is hij. Gedraag je een beetje. Nou, ik zal met twee woorden spreken en alleen stilletjes vloeken.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 Voor iemand die niks wil zeggen, heeft die zuster Marie-Louise toch heel wat informatie gegeven. Hij ja, had zelfs een foto van Goedelet toe op het einde. Hij zorgt er wel voor dat die verspreid worden. Hè? Ah ja, ja vanzelfsprekend. Ja, ik zeg het nog. Het is allemaal een kwestie van te weten hoe je met vrouwen moet omgaan, hè, Guido? Een zuster van de barmhartige Samaritaan? Of een van achter een rood verlicht raam? maar is er niet één die geheim heeft voor mij. <laughs> Behalve naar een lore en naar moeder, hè? Zwijgt. Zeg, hoe staat het daarmee? Zeg, ik was juist eens goedgezind. Eh, kom, stap in. Kom eh, naar waar we hebben we het nu? Terug naar Douwerstraat. Naar onze zieltjes krijgen natuurlijk dokter Van Impe. The one and only.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 Ik zie het alleszins niet zo en ik heb geen zin om hierover met u te discuteren. Uh. Uh, misschien wel over iets anders, dokter Van Eempen. Enfin, iemand anders bedoel ik. Wie? Ingrid Lalo. Goh, nee, Zeg niet opnieuw. Ze zou in eerder verdachte omstandigheden gestorven zijn. Maar, dat hebben anderen er proberen van te maken, maar ze vertoonden al langer een suicidaal gedrag.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 Daarom mijn reactie toen ik daarnet over haar begon. En met haar dood is die zaak helemaal in de vergeethoek geraakt. Mm -hmm. Inderdaad. He. Een geluk met een ongeluk. Ja. In de mate dat u dat niet al te zien is bedoelt, commissaris, helemaal akkoord. Mm -hmm. Het er, heer, nee, het het heet het heet het het het. Dat, dat is toch niet. Dat is samen, ja, maar je, maar je, Karin, een ja, ja. Pardon. de situatie systematisch overlopen. We hebben langs de ene kant Joris Cardon en ja. de groep jonge gasten rond Koen van Impen... die duidelijk met de Brugse drugszien te maken hebben. Ja. En met één ja. of meerdere satanische secten. Ja, kijk, ze verlaat, dat weet ik nog zo. Maar enfin, Karineke, er zijn toch genoeg aanwijzingen. Dat je die twee moet linken, wil ik zeggen. Ja. Oké, okay, dezelfde namen komen terug. maar dat het kan puur toeval zijn, Toeval, carré. Drie, vier man die de kern zijn van de drugsbende en van de secten? Nee, nee. Volgens mij he, zijn er heel wat meer die bij één van de twee betrokken zijn... ...zodat je gerust van verschillende dossiers kan spreken. Ja, hm. Verschillend Echt? of niet, daar draait het nu niet om, hè? Ik wil weten in welke richting we verder moeten zoeken. Ik opteer voor het drugsspoor. En ik voor de secten. Eh, sorry, hè, juffrouw. Maar, eh, elke, ah. ja. Maar wat weten we concreet over dat duivelse gedoe, hm?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 Dan leggen we dat vast als prioriteit nummer één. En sluiten we de vergadering. Oe. Allemaal, een goede avond, ja. wensen. We ja. Okay. Ah. zijn nu zo ineens gedaan. We gaan toch nog iets drinken? Ja, maar ik niet hoor. Bedankt. Ik had beloofd om bij mijn moeder nog eens langs te gaan. Ja, ik tot maandag. Ga dag. ook niet mee, want Frank wil al lang is naar de film. Sorry. En, en jij, Pieter? Ik? Eh, wel. Uh, ah, nee, zo in, in de rapte, hier achter de noek op het zand. Uh, eh? Maar ja, waarom niet? Weent je dan? toch. Kou mij niet af, hè. Pieter, doe je een domme dingen niet. Eentje heb ik gezegd. Eentje wat? Eén biertje of één avontuurje. Gido, kom maar. Ja, is Hannelore al terug? Nee, maar. Daarom, daarom dat ik dat zeg, doe geen domme dingen. Pieter, uh, ik, klaar. ik ben klaar. Gaan we? Uh, ja, ja, ja. Oké, ja. Wat is dat? Kleedbrand? En mijn muziek? Hallore! Pieter. Kijk, jij bent toch... Op... Zou je niet blij? Ja, tuurlijk, dat maar... Maar wat? Voor Niks, niks. Kom Hallo. hier. Oh, ik had toch gezegd dat het maar voor een paar dagen was, hè? Wat zei je, mama? Niks. Alleen ja, ze trok een vies gezicht. Maar dat was te verwachten. Ik had het erover, Pieter. Mijn plaatsen zien. Nee, oh. Ik ben zo content, liefkind. Ja? Zo content. Oh. Ja, had ik dat geweten. Wat? Ja, we hebben nog een vergadering gehad oh, met de collega's. Ja. En dan wil ik het deze keer? Eentje om door te spoelen. Maar voor de rest, niks toch, niks nee. toch. Op het bureau. Hoe is het daar zo druk? Ja, drukker. Maar we is nu met u, Goh, de baby. Alles oké? Okay? Ja, ja, alles in orde. Nog ah, bij de gynaecoloog geweest? Ja, gisteren nog. Hij zei ook dat uitstekend. Huh? En echo's? En wel, de volgende maand zou zijn apparatuur terugwerken. Ja, nou, als te later. Dus. Voor ons wel, ja. Hij nee, blijft er dus bij dat het voor de laatste week van juni is. Ja, we zit er dik in. Letterlijk dan. Mm -hmm.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 She's not my cup of tea, Guido. Oh, dat zou dan de eerste keer zijn dat een knappe vrouw je onberoerd laat. Gij valt er toch ook niet op? Nee, nee natuurlijk niet. Ik ben... Ah, wel, nee. zij is dat ook. Waar well, lief. Ja, elke is van de club, Guido. Lesbo. Ze heeft het me gisteren gezegd. Oh, ja, dat is ja, Ik moet zeggen, het verrast mij ook, maar... ...als zelfs iemand als gij geen vermoeden had. Ah, elke? Lesbien? Hmm. Jongens, jongens, jongens. Uh, is meisjes, meisjes, hier niet meer op zijn plaats. Ja. Trouwens, ik ben nog iets interessants te weten gekomen. Wat dan? Iets dat Hannelore vannacht nog verteld heeft over mevrouw Van Impe. Zij kent die, enfin, kennen. Goed genoeg om er een en ander over te weten dat ons kan interesseren. Ja. Zoals? Ze heeft al enkele jaren gescheiden van haar man. Sinds zij die affaire heeft gehad met Ingrid Lallo.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 Dan hebben wij bijna 16 uur geslapen. Mm, ja, zeg dat maar niet tegen meneer pastoor. Dan begint hij direct over het oorkussen van de duivel en zo. Als ik al eens begon met uw oor te kussen. Mm. Oh ja. <laughs> mm. Oh, zeg Peter. Ja, wat is er? Nu een taske verse koffie. Mm. He, met liefde aan bed gebracht. Oh, dat zou smaken. Ja.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 Ha, Pieter. Heb je het zien gebeuren? Nee, nee, nee. Ik heb alleen maar horen schieten. In de tijd dat ik nodig had om een wagen te parkeren was het allemaal voorbij natuurlijk. Er is dus nog niemand gearresteerd? Nee. Heb jij uw portefeuille bij? Ja, ja, hier. Merci. Uh, sluit de straat af en ga praten met mensen die het gezien hebben. Begrepen. Attentie, van één roept meldkamer. Van één roept meldkamer over. Met commissaris de uh, vlieger, kom in Jean-Pierre, ik sta voor Sint-Jacobs. Zware aanslag.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 Welk type, Dat zei toch, ken ik niet veel van, hè? Het was toch een Mazda? Nee, een Ford Fiesta, volgens mij. Een Ford Fiesta. Een Mazda en een rondtings met een veugelkje in een cirkeltje. En wel, dat is niet. Ben je daar zeker van mevrouw? Ja, ik kan jou, maar een Ford Fiesta erin komt wel Nou ja, maar het was zeker een grazen, hè? Alles zien ze, Ja, dat zou kunnen. Een is ja, ja. Een Rissen Ford Fiesta, Misschien, hè? Misschien. O, misschien. Het zou ook nog een geweest zijn, hè, liefde. Het zou kom Guido, laat geweest maar zo. liefde. haalt toch niks meer uit. Een grijze auto, dus uh, ja. heb je nog iets meer? <coughs> Wel, er is nog een jonge gast die de eerste drie letters van de nummerplaat heeft gezien. P.A.V. P.A.V. Geef dat onmiddellijk door. Ik ga eens okay. binnen in de kerk kijken. Doe dat. Jongens, ja, we, we zien er ook nog. Zeventien gewonden, minstens. Ja, wat doet jij hier?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 Aangenaam. Aangenaam. Uh, jullie hebben kolijn? <laughs> In de amigo. Ah? Ze heeft er straks geprobeerd te ontsnappen, daarom uh, ver zal ze niet geraken. Ze is zo stoned als een garnaal. <laughs> Kom maar mee. Ja, dank u. Dag, Goedele. Ik laat u er even alleen mee. Uh, ja, uh, bedankt inspecteur. Goedele, Versavel en van in. Alles oké? Okay? Oké? Okay. Voilà, oké. Dat je ja. mij hier vast hoe moet jij dan? Oké? Okay. Ja, daar is er reden voor, zeker. Denk je niet, goedele? Hoe, hoe kan jij mij? Zie je er ook vreemd misschien? Ja. Van Langbergen? Van Brugge. Oh, shit. Uh, goedele, shit. Uh, shit. kunnen we u een paar vragen stellen? Ik ga niet over een brugge, Zeker niks over Bleu, hè? En zeker niet over Phoenix. Hé? Hey, wat was dat? Phoenix zei ze. Phoenix Goedele? Wie, wie is dat? Dat is niemand. Dat is niemand, hoor je? Goedele, wie is Phoenix? Weet het niet. Dat is maar een schuilnaam, hè? Ja, juist niet. Hoe is zijn echte naam? Kennen we hem? Hé? He, wat, wat doet hij? Is hij de leider, Goedele? De man die de bevelen oh, nee, heeft en nee, die... nee, nee, nee, nee, het is niemand. Toen dat niemand is, Ik ken hem niet, weet je? Het. En heb hem nooit gezien. Ik ken alleen maar namen. Mop! Je ziet zwijgen, hè? Drachtig, ja, hè? Drachtig. Oh, hier oh, blijven oh, masken. Oh, hier, kijk uit u. Hier, hier, hier. Oh, ja, dankjewel, inspecteur. Oh, oh. Ik heb het u gezegd, hè? Ik wist het, dat we onze kibi's moesten zijn. Allee, kom. Oh, oh, terug opsluiten, zeker. Oh, oh, oh, Allee, kom. Hang oh, oh, oh, oh, oh, oh, mee! Kom, kom, kom, kom, kom, kom. Voorlopig wel, er komt nu toch geen zinnig woord uit. Hé jongens, wat moet ik nu doen? Als ik nu maar eens telefoon had op dat klote appartement hier. Ik wou even buiten zijn, ze, ja. Het is al meer dan twee uur weg, zei ze. Goedelen. Goedele? Goedele, zeg jij dan? Goedele. De radio. Ik ben op de radio. Zeggen zeg nu op de radio? Goedele, dat is belangrijk. na de laatste eucharistieviering begonnen nog niet geïdentificeerde persoon in het Wildeweg op de massa te vuren.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 Ik heb zoiets nooit geweten. Het ja, is een eerste keer voor alles, hè, meneer de probleem. Nou, als ik u niet kende als een uiterst betrouwbare politieman... Maar we... zo kent u me toevallig wel, nietwaar? Ja. Enfin, dat hoop ik toch. Lief vooruit. Het is goed. Ja, dan... Maar kijk uit je dop. Ja. En doe er alles voor dat ik mijn beslissing achteraf niet moet betreuren. Nu niet, achteraf niet, nooit. Dat is beloofd. Mm -hmm.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 Dag mevrouw. Het is aan de loren, hè. Hangt uh, jas hier maar. Ik zal u straks uw kamer wijzen. Maar eerst gaan we een stukje eten. Uh. Maak het u gemakkelijk. En dat zeg ik maar één keer, hè. Want de afspraak is duidelijk. Jij moet u hier 100% thuis voelen. Uh. Een uh, aperitiefje? Uh, nee, nee, merci. Oh, iets anders dan? Fruitsap, cola? Nee, dank u. Ja, zoals je wilt. Uh, voor mij een fruitsapje, Peter. Komt eraan.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 Allee, waarom pakten er twee flikken, uh, het wienelijk ik, in huis? Ja, mijn man is flik, Goedelen. Ik ben substituut. Maar dat is toch allemaal in een pot nat? Kijk, Goedelen, wij leven niet met hoogkleppen, hoor. Wij zetten onze deur wel eens open voor mensen die het om een of andere reden een beetje moeilijker hebben. Maar, ik heb het helemaal niet moeilijk. Wat ah, is te beter. Dan praten we toch gewoon over koetjes en kalfjes? Goedelen, je zijt hier te gast. Hey, wij, wij willen niks van u. U alleen iets geven. Gezelligheid, huiselijkheid. Je kunt uitslapen zolang je wilt. TV ja. kijken. Ja, fijn. Niks speciaals dus. Mag het dat? Uh, met van één, ja. met uh, Guido? Drinken. Nee, dank je. Waar? In orde. Uh, uh, komt je langs hier? Dat is goed. Ja, tot ziens. Ja. Oh, Pieter, moet toch niet weg nu? Ja, ik vrees van wel. Guido staat hier over twee minuten. Oh, is zo dringend. Ja, sorry, goederen. uw eerste etentje hier zal alleen met mevrouw alleen worden. Ik ga al buiten staan, lieve. Ja. Dat we geen tijd verliezen ja.